Uur. Dit is Radio 1 met Renze Klamer. 112 bellen als je een inbreker bij de buren ziet... of eerst maar even whatsappen met de buren en de wijkagent. Dat zo en dit is de dag. Nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser. De eerste lading chemische wapens is weg uit Syrië. Een deenschip heeft de lading opgehaald in de haven van Latakia... meldt de OPCW, de organisatie voor het verbod op chemische wapens... De wapens komen van twee verschillende locaties. Het schip blijft op zee wachten tot er nog een lading klaar is om verscheept te worden. Het wordt bewaakt door Chinese, Deense, Noorse en Russische schepen. De wapens zullen op zee worden vernietigd. In de Curaçaustraat in Leeuwarden is vanmiddag een man neergestoken. Hij overleed later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. De politie heeft een verdachte aangehouden. Aanleiding van de stiekpartij is nog onduidelijk. En ook over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte is niets bekendgemaakt. De twee directeuren van een fabriek van Goodyear in Noord-Frankrijk zijn weer vrij. De politie ging de vestiging in Amiens vanmiddag binnen en even later liepen de twee naar buiten. De directeur en het hoofdpersoneelszaken van de fabriek in Amiens werden ruim een etmaal gegijzeld door boze werknemers. nadat een gesprek over de sluiting van de fabriek uit de hand was gelopen. Het personeel wilde met de gijzeling een hogere ontslagvergoeding afdwingen. Dat de managers weer vrij zijn, betekent niet dat de zaak is afgedaan... zegt correspondent Ron Linker. De gijzeling is voorbij, maar de strijd van die arbeiders die gaat door. Toen die twee naar buiten kwamen, toen werd er geschreeuwd... bandieten! De vakbond heeft zich wel gerealiseerd... dat die gijzeling toch niet te lang kon duren. En in één opzicht ja, hebben ze gekregen wat ze wilden, media-aandacht. De kwestie rond de fabriek van Goodyear sleept al jaren. Bij de bevrijding van de twee managers werd geen geweld gebruikt. Het Afghaanse meisje dat gisteren werd opgepakt... omdat ze een bomgordel een aanslag zou hebben willen plegen... zegt dat ze gedwongen werd door haar broer. Ze zegt dat ze niet door de politie gearresteerd is... maar dat ze zelf naar de politie is gegaan. Ook zou ze geen acht zijn, maar tien. De bedoeling was dat het meisje met een bomgordel een rivier zou oversteken. En daarna zou ze aan de overkant een militaire basis moeten opblazen. Dat mislukte omdat de rivier te koud was. Bagheraar Boskalis heeft de gestrande olietanker voor de kust van Marokko helemaal leeg gepompt. Het bedrijf begon vorige week aan de operatie. Het was een uitdagende klus in die zin dat het schip ligt uh, voor de kust. en uh, we hebben, Uiteindelijk hebben we met een soort kabelbaan hebben we, uh, een, een verbinding kunnen maken vanaf de wal naar het schip. En hebben zo eigenlijk uh, direct naar de wal via een, een hoge leiding hebben wij naar een opslagtank kunnen, kunnen verpompen. Op die manier werd ongeveer 5 miljoen liter olie uit het schip gepompt. Olietanker Silver liep vorige week vast voor de kust van de stad Tantan en kapseisde. Twee pogingen om het schip vlot te trekken mislukten. De angst bestond dat de tank zou gaan lekken... en de zware stookolie de zee in zou stromen. Volgens Bascalus is een milieuramp nu afgewend. De Amerikaanse bank JP Morgan Chase heeft een schikking van 1,2 miljard euro getroffen in de zaak rond oprichter, oplichter Bernard Madoff. Met de schikking ontkomt JP Morgan voorlopig aan vervolging. De bank zou langere tijd aanwijzingen hebben genegeerd dat er iets mis was met de beleggingen van Madoff. De beleggingsguru, die in 2009 werd ontmaskerd, heeft bekend jarenlang een piramidespel te hebben gespeeld met beleggingen van mensen die daardoor vele miljarden dollars verloren. De Amsterdamse burgemeester van der Laan krijgt de Machiavelli-prijs 2013. De stichting Machiavelli reikt de prijs jaarlijks uit aan een persoon of organisatie die uitblinkt in heldere en, onduidelijke en duidelijke communicatie. Een duidelijk voorbeeld noemt de jury de zaak Robert M. Dat vroeg. Communicatie van het allerhoogste niveau, en dat gebeurt ook. Van der Laan heeft daar heel goed een balans weten te vinden tussen de openbaarheid zoeken, de ouders geruststellen en toch de privacy van betrokkenen weten te handhaven. Volgens de jury verstaat Van der Laan de kunst om de taal van de vele verschillende inwoners van zijn stad te spreken, of het nou om Ajax-supporters of topondernemers gaat. Van der Laan krijgt de prijs op 4 februari. Duidelijk voorbeeld was dus de zaak Robert M. Eerdere winnaars waren onder andere Prinses Maxima... en coach Bert van Marwijk. Het weer. Vanavond en vannacht nog wat regen. Morgen droog en af en toe zon. En het wordt een graad of 11. Donderdag verandert er weinig. Vanaf vrijdag wordt het kouder, maar ook droger. John Sahoka van de ANWB, die weet waar het stilstaat op de weg. Op 22 plaatsen, goed voor 75 kilometer. We kunnen nog spreken van een bescheiden avondspits. De meeste files staan rond Amsterdam en Rotterdam. Opvallende files op de Ring Amsterdam, de A10 Zuid, richting Amersfoort. Er staat tussen de knooppunten de Nieuwe Meer en Watergasmeer... 7 kilometer na een ongeluk. Bij knopen knooppunt Watergasmeer is daardoor de linkerrijs ook dicht. A12, de Haag naar Utrecht, tussen Draag draagt Malieveld en Voorburg 3 kilometer. Bij Voorburg is een auto stilgevallen, Blokkeert uit de linker. Linkerrijsstok. Veel vertraging op de A16 richting Rotterdam. Op de hoofdrijbaan, voor de van Brinobrug, 9 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. De speciale rijstok voor vrachtverkeer is daar afgesloten. En op de A20 richting Gouda is een ongeluk gebeurd bij knopend klein polderplein. bestaat inmiddels een 5 kilometer file. Bij knopend klein polderplein is de linkerrijsstok dicht. De politie roept burgers op om deel te nemen aan WhatsApp-groepen om inbrekers te pakken. Lang leven de Burgerwacht. Zometeen meer.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 Wat vloog er boven Bremen? Was het een ufo? Het schijnt eh, vaker te gebeuren juist boven vliegvelden. En Koevermeren van de Universiteit Delft heeft zich erin verdiept. Morgen is de uitspraak in de zaak Siert Bruins, de SS'er die de Nederlandse verzetstrijder Albert Klaas Dijkema in 1944 doodschoot. Of we wat van deze zaken hebben geleerd bespreken we straks met Arnold Karskens. Onze commentator vandaag dat is historicus Bart-Jan Spruit en hij gaat het straks hebben over de schoonmaakster. Die niet alleen de vloer wast, maar ook hun geld misschien wel wit maakt. Of zwart natuurlijk.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 Het vliegverkeer boven het luchthaven van Bremen werd stilgelegd nadat er unidentified flying objects waren gesignaleerd, oftewel UFO's. Dokteringenieur ingenieur, konformeren van de Universiteit Delft, een niet aangemelde drone of zeppelin? Dat is toch eigenlijk ook gewoon een UFO? Iets is heel snel een ufo als je niet weet wat het is. Dus ik refereer heel graag naar mensen die getrainde waarnemers zijn. En bij een vliegveld mag je dat aannemen. De luchtverkeersleiding en piloten en iedereen die daar werkt is eigenlijk getrainde waarnemer. Als zij niet weten wat het is, dan kun je ervan uitgaan dat dat ook inderdaad zo is. Maar weet, hoe we alle drones eruit zien dan? Nou weet je, een drone die ergens drie uur boven een vliegveld hangt, dat, dat komt nooit voor. Op de eerste plaats omdat dat herkenbaar is, dus mensen zullen het herkennen. En op de tweede plaats, uh, er is een helikopter op afgestuurd. Er zijn zelfs visuele waarnemingen met de verrekijker gedaan... door getrainde waarnemers. Dus dan hadden ze dat wel gezien. Dus dat is het hoogst waarschijnlijk niet. Maar zegt u dan als een waarnemer op zo'n vliegveld zegt... het is een UFO, dan moet het eigenlijk wel iets buiten aard zijn? Nou, dat, dat zeg ik niet. Dan is het nog steeds unidentified. Uh, ik, ik heb me alleen de afgelopen jaren hierin verdiept... in het hele fenomeen. En dan kom je zoveel, en dan praat je over tienduizenden getrainde waarnemers... in de groepen van astronauten, piloten, luchtverkeersleiders en militairen tegen... met zulke bijzondere verhalen, dat je het hele onderwerp niet kunt ridiculiseren... en niet kunt disqualificeren. Nee. De autoriteiten dus... zeggen vaak snel, het is een, het is een droom. Bart-Jan Spruit, denk jij dat we de autoriteiten op hun blauwe ogen... maar moeten geloven als ze dat zeggen? Nou, ja, ik vraag me af waarom je zeg maar, een tamelijk irrationele verklaring moet zoeken... voor een verschijnsel of een incident dat zich heeft voorgedaan... en dat zich ook vrij gemakkelijk rationeel laat verklaren. Als je de berichtgeving uit Duitsland volgt... En u heeft het over getreden waarnemers, maar er werd ook bijgezegd... als het geen drone is geweest of een helikopter of een luchtballon... dan is het ook zo dat op die radarbeelden... Uh, de, door, kan een boom of een, of een flatgebouw kan al voor een bepaalde verstoring zorgen... waardoor er iets lijkt te zijn, wat er misschien helemaal ja. niet is... maar <lacht> zekerheidshalve, ja, ja. leggen we dan toch even het vliegverkeer stil. Als je of, het nou zo... Of irrationeel is, daar gaan we straks ja. even over doorpraten. Na half zeven hebben we daar oh, uitgebreid tijd ja. voor. Steeds meer Nederlanders gebruiken de berichtendienst WhatsApp... om elkaar te waarschuwen tegen inbraak in hun buurt... zo meldde het Algemeen Dagblad vandaag na een rondgang. De stad waar dit initiatief ruim een half jaar geleden begonnen is, is Ede. Aan de telefoon wijkagent Peter Vos van de wijk Rietkampen-West. Goedenavond. Goedenavond. Wanneer zijn jullie precies met zo'n WhatsApp groep begonnen bij, uh, bij u in de Wijk? Uh, wij zijn op, uh, in de, op 1 juni zijn wij gestart met, uh, met de opzet van uh, WhatsApp groepen. En was het uw idee? Nou, we hebben het samen met mijn wijkagent uh, Niels Kooi hebben wij samen het idee geopperd om dit samen met de burgers te gaan organiseren in onze wijk. Ja, en, en moet ik dan denken aan een groep, want er worden dan inbraak op gemeld, maar is het niet wel heel snel, bijvoorbeeld dat mensen er ook opzetten wat ze gaan eten? Nou, nee, wij hebben er wel hele strenge regels aan gezet. Uh, de WhatsApp-groepen zijn alleen bedoeld voor verdachte situaties en hete daadmeldingen met betrekking tot inbraken. Uh, natuurlijk zijn de burgers altijd in hun wijk en signaleren zij heel snel verdachte situaties die zij op deze manier heel makkelijk met elkaar kunnen delen. Daar kunnen natuurlijk ook denken aan elke hondenbezitter uh, die altijd buiten is, uh, die naar buiten kan gaan als er een verdachte situatie zou zijn. Ja. En hoe werkt dat precies? Zijn, zijn dan alle burgers uit zo'n wijk, zijn die dan lid van die WhatsApp-groep met zijn smartphone hebben? Nee, natuurlijk zijn wij hier klein begonnen en uh, zijn we gaan kijken van nou, hoe ver kunnen we komen. Uh, we hebben daar een aantal oproepen voor gedaan, we hebben een keer bewonersavonden met elkaar gehouden en het probleem met betrekking tot de woninginbraken uitgelegd. Uh, we zitten momenteel na een half jaar op uh, meer dan 600 deelnemers in uh, verschillende groepen, over 50 groepen verdeeld. Ja, moet, moet ik dan denken aan, ik stel me bijvoorbeeld voor dat ik even ja, verder een beetje een kluis naar ben en een keer bij de buren een kopje suiker ga lenen. En dat ik dan meteen tien, tien bezorgde bewoners om me heen heb staan omdat er een, groep, een berichtje is verstuurd op de WhatsApp groep. Nee, we gaan Gaat dat vanuit, vanuit, zo snel? Dat hun, nou, we gaan ervan uit dat de mensen hun eigen buurt uh, wel redelijk kennen. En uh, verdachte situatie, die heb je heel snel met een onderbuikgevoel. Ja, vaak is een onderbuikgevoel van buurtbewoners uh, wel goed. Natuurlijk is het bij verdachte situaties en uh, uh, even daadmeldingen altijd de bedoeling dat wel via 112 de politie gebeld wordt. Maar wij kunnen op deze manier de daders wel makkelijk volgen, omdat wij als wijkagenten ook lid zijn van deze WhatsApp groepen. Maar wat is dan de volgorde als iemand uh, bijvoorbeeld uh, merkt dat er beneden wordt ingebroken? Moet hij dan eerst 112 bellen of eerst even een berichtje op de WhatsApp gooien? Nee, het is natuurlijk om de politie aan te sturen is het altijd uh, handig om, uh, of we de bedoeling om direct 112 te bellen. Uh, vervolgens kan een WhatsApp-groep in, uh, in kennis worden gesteld. Ja. Vraag, vraagt u niet een beetje veel van de burgers om, de, om ook nog zo'n WhatsApp-groep bij te houden? Het is toch ook een beetje uw taak om op de veiligheid te letten? Natuurlijk letten wij op veiligheid, maar natuurlijk zijn uh, bewoners van een wijk ook uh, uh, meer de verantwoordelijken voor de veiligheid in hun eigen wijk. Um, daar willen ze ook graag aan meewerken, uh, merken wij. Um, hele kleine dingen zijn bijvoorbeeld weet u wanneer de buren op vakantie gaan, dat soort dingen. Vinden er dan de dag de situaties plaats. Dan kan er ingegrepen worden. Ja, wat zijn de effecten tot nu toe? Is het. Uh, hebben jullie veel inbraken er al mee kunnen voorkomen of oplossen? Ja, wij zijn juist uh, snel gestart, omdat wij in de zomerperiode een, een piek hadden met betrekking tot de woninginbraken. Uh, daarbij moet u denken aan mensen We hebben een kerkijn voor de deur staan, een paar dagen. Vervolgens gaan ze op vakantie. En uh, drie dagen later is er een inbraak heeft daar plaatsgevonden. Uh, dus wij zijn in de zomerperiode begonnen. En in vergelijking met de cijfers van het jaar ervoor... hebben wij een daling van 70 gehad. 70 is, minder inbraken? Minder inbraken in de wijk De Rietkamp in dit geval. Natuurlijk is het wel de bedoeling dat wij dit blijven monitoren... en blijven handhaven. En dat de uh, burgers met elkaar ook scherp blijven op verdachte situaties. Het is een enorme daling. En kan het ook nog zo zijn bijvoorbeeld dat iemand dan een foto van de inbreker online gaat zetten... nadat hij een foto heeft gemaakt voor de WhatsApp-groep? Uh, dat mag. Ze mogen dat soort dingen uh, delen op de WhatsApp-groep. Maar niet, niet, uh, u, niet, niet zeggen wel. Dus wij zeggen dat het niet ten koste moet gaan van hun eigen veiligheid. Maar met verdachte situaties mogen ze het gewoon gebruiken om dat te delen met elkaar. Ja. Stel, er zit nu iemand in de auto die denkt... hé, hey, dat ga ik ook beginnen in mijn buurt. Uh, waar kun je dan het best beginnen? Bij de politie, bij de gemeente? Nou, het is een, eigenlijk een initiatief, moet het zijn, van de, van de burgers natuurlijk in hun eigen wijk. Omdat die via de WhatsApp groepen elkaar in verbinding worden gezet. Uh, omdat wij dit graag nou ja, in onze wijk uh, als heel mooi initiatief zagen hebben wij de eerste uh, opzet gedaan en nu hebben wij het langzaam proberen wij het ook over te dragen aan de bewoners zelf. Dus ik zou zeggen van begin met een aantal uh, enthousiaste wijkbewoners om dit idee eens te gaan uitwerken, om vervolgens de wijkagent en de gemeente eens in hun ideeën en plannen te betrekken en uh, samen met elkaar te kijken naar de mogelijkheden. Dank u. Natuurlijk staat er al heel veel van uh, wel op, op internet over hoe je dit het makkelijkst zou kunnen doen. Oké, okay, even googlen kan ook. Bedankt, wijkagent Peter Vos van Ede. De dag van Maragje. Aangeschoven van fixen. hoe was jouw dag? Ja, dat is een goede dag, Renze. Uh, ik uh, verdiepte mij vandaag uh, in uh, Mirjam Sterk, uh, althans in de cijfers die zij presenteerde. Mirjam Sterk, ambassadeur jeugdwerkloosheid. Uh, die presenteerde vandaag de nieuwste cijfers over de stage- en leerbanenmarkt. 14.000 stageplaatsen zijn er in het mbo bijgekomen. Ja. Ik word daar blij van, want ik vind het echt, ik vind het zo triest, al die jongeren die met een diploma zitten, met kwaliteiten, maar zonder werk. Er was en dat een is heftig dat... tekort aan die werkplaatsen. Ja, dan, nou ja, en nog steeds en werk al helemaal natuurlijk, ja. echt betaald werk. Um, ik bedacht me alleen wel, het is heel prachtig die Nederlandse strijd tegen de jeugdwerkeloosheid, maar de grenzen zijn open. Hier komen mensen voor werk, maar hoe zit het met onze jongeren? Zouden zij niet eens gewoon over de grens moeten kijken? Um, in dat kader belde ik maar eens eerst met mijn eigen kinderen op. Uh, pas, want zij is opgeleid voor de kinderopvang, maar ze heeft dus geen baan, wel de kwaliteiten. En ik vroeg haar waarom zij eigenlijk niet op zoek gaat naar werk in het buitenland. Wegens familie en dergelijke. Dat speelt op zeker wel een grote rol, maar ook wel omdat je toch eerst een bepaald bedrag moet hebben om daar te komen. En wil je opnieuw beginnen in Duitsland, omdat daar meer werk is? Dan zul je daar toch ook wel graag een appartement willen huren. Of je zult dagelijks je reis moeten bekostigen die kant op. Dus stel, nadat nou die reiskosten betaald zouden worden. dan zou je daar nog best voor openstaan. Ja, in principe wel. Ik denk het wel. Ja. Mits mijn collega's wel Nederland zijn. Want ik vind toch ook wel met een baan sociale contacten heel belangrijk. Ja, nou, zoals mijn oppas uh, zijn er dus veel meer. Zij heeft toch werk? Ze past toch op jouw kinderen? Ja, ze past op mijn kinderen. Maar meer werk, hè. Mijn oh, kinderen zijn heel bewerkelijk. Be ik ja. weet het, ik weet het. Maar er moet toch nog wat werk bij, wil ze rond kunnen komen. Ja. Um, maar zoals mijn oppas zijn er dus veel meer. En Nederlandse jongeren blijven toch vooral in Nederland. Ook al zijn ze werkloos. En waarom, dat vertelde hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wildhagen. Het nou, heeft te maken ook met... Uh... We leven met de welvaart en ook met, de, met het sociale uitkeringssysteem... wat in Nederland goed ontwikkeld is. Dus de financiële noodzaak is voor Nederlandse jongeren minder. Maar het heeft ook wat te maken met cultuur. Nederlandse jongeren zijn ook niet zo happig om dan echt lange tijd elders te gaan wonen en werken. Gaat dit veranderen de komende tijd? Gaan ze nou, dat, wel op reis? De jongeren die dus nu echt lange tijd niet aan het werk kunnen komen... daar zal een deel wat dus echt uh, op reisafstand woont van, uh, van, van België of van Duitsland, die jongeren zullen zich gaan oriënteren. Omdat ze toch uh, merken dat het uh, niet opschiet. En omdat uh, ook 2014 voor de arbeidsmarkt in ieder geval nog niet een, een, een veel beter jaar zal worden. Ja, dus in de toekomst uh, wellicht toch een leegloop van jongeren. Ik vroeg me af, hoe zit het nou in andere Europese landen? Uit zijn bureau Young Capital deed er onderzoek naar. En ik vroeg Ineke Koistra welke landen nou het hoogst scoren... als het gaat om de bereidheid te emigreren voor werk? Nou, dat zijn toch wel de jongeren uit Spanje en de jongeren uh, uit uh, Griekenland. Ja, dat is logisch, want die dat hebben geen werk. Ja. ja. En verder? En verder toch wel de jongeren uit Duitsland en Oostenrijk. Die scoren beter dan Nederland. Die scoren veel beter dan Nederland, ja. Hadden jullie dat verwacht? Nee, dat hadden wij niet verwacht. We hadden juist verwacht dat de Nederlandse jongeren dat het toch sterk in de genie zit van de Nederlanders. Maar dat, dat blijkt dus toch niet zo te zijn. Wel, het avond, de avontuur, hè, dat heb dat, die wel sterk, dat, dat vinden ze wel leuk voor een korte periode. En dan, gaan, dan zie je echt overal Nederlandse jongeren door de hele wereld heen. Maar als het gaat om een, een langere periode, ja, dan, uh, ja, dan merk je echt dat het, uh, ja, dat het niet echt op het favoriete lijstje staat van de Nederlandse nee. jongeren. Ja, mocht je nou als Nederlandse jongeren wel de stoute schoenen aantrekken... waar kan je dan het beste naartoe en voor wat? Nou, uh, zoals gezegd hoef je niet ver. Duitsland, België, daar is werk in de bouw, de zorg, het onderwijs... en daar komt hij, de kinderopvang. Dus dat mm. is heel leuk voor mijn uh, oppas. Alleen moet ik dan weer op zoek naar iemand anders, dus toch minder. Uh, Renze, jij hebt nu een baan. Zeker. Uh, zo niet. Zou jij dan naar het buitenland gaan? voor? Oef, als als, ik denk als ik journalistiek inderdaad had gedaan, ik denk het wel. Waarom niet? Avontuur? Gewoon lekker naar Engeland of zo ja ah, Oké, okay. heel goed. En jij? Uh, ik? Ja, ja? ja, graag. Maar ja, kinderen. Kinderen, man, oh ja, dingen, vast, toestand. Bedankt, Margie Fixer. Straks na de muziek commentator Bart-Jan Spruit over het plan... om de zwart betaalde werkster met een cheque te betalen... zodat ze wit gewassen kan worden. Zo Something in the water van Brooke Fraser. Dit was de dag waarop bewoners van het Brabantse Vierlingsbeek in het geweer komen tegen de neergezette flitspaal op de plaatselijke hoofdweg. De snelheid was er aangepast van 80 naar 50 km per uur. En inmiddels heeft 75% van het dorp een boete aan zijn broek hangen. Ik heb hier een boete van 195 euro op dat stukje gekregen. Dat is normaal, er staat een bord 80, dat is wel normaal, maar daar is nog nooit van. Zolang zelfs het leven is daar een keer een controle gehouden. Kijk deze jongen aan. Dat is een geldklopperij, dat is wel om de pot weer een beetje te spekken voor de belasting denk ik. Dit was de dag dat na 30 jaar afwezigheid de otter weer terug is in de Randstad. Hier zaten we al een tijdje op te hopen dat die otter op eigen kracht... het Zuid-Hollandse en in het bijzonder Nieuwkoopse plassen zou bereiken. Nog meer dierennieuws. Dit was ook de dag dat de extreme kou in de VS een nieuw dieptepunt heeft bereikt. In de dierentuin van Chicago was er met temperaturen van rond de min 25 graden... zelfs voor de ijsbieren te koud om naar buiten te gaan. De eerste scheepslading chemicaliën heeft vanmiddag de haven van het Syrische Latakia verlaten. De melding komt van het OPCW in Den Haag. Het VN-instituut dat toeziet op de vernietiging van de chemische wapens in Syrië. Midden-Oosten-correspondent voor de NOS Sander van Hoorn vanuit Beirut. Goedenavond. Goedenavond. Het is een, oh, dat klinkt als een bijzondere lijn. We hopen dat het goed gaat. We zitten een week over de deadline van 1 januari. Maar toch, is, dit, uh, is deze lading zonder veel problemen verscheept? Nou ja, anders waren ze niet te laat geweest. Hè. Ze waren te laat op. Uh, het vervoer over land problematisch gaat. Dat, daar zit hem de bottleneck. Sommige snelwegen wordt gewoon nog gevochten. En als je daar met een konvooi chemische wapens overheen rijdt, ja, dan, dan kan dat vertraging oplopen. En dat is dus ook gebeurd. Uh, als het eenmaal in die haven is, Latakia, ja, daar is het systeem dan verder wel op zijn plek. Dat betekent dus dat alles is overgeladen op een Deens schip. Dat is op dit moment op zee. Wordt daar beschermd door uh, schepen vanuit Syrië, vanuit China, vanuit Noorwegen. En uh, dan wacht het nog op een tweede lading. Ja, en dan moet het allemaal worden overgeladen uiteindelijk op een Amerikaans schip. Waar die grondstoffen vernietigd worden. Oké, okay, en waar gebeurt dat precies? Waar is het schip nu uh, onderweg naartoe? Het schip staat nu aan het doggeren. Uh, buiten de territoriale wateren van Syrië, maar in de Middellandse Zee. Wacht dus nog volgens de OPCW op een tweede lading van wat zij dan noemen grondstoffen met prioriteit. Dat is een beetje cryptisch, maar kennelijk hebben ze een soort verdeling van wat ze heel belangrijk vinden en snel uit Syrië willen hebben en wat ze minder belangrijk vinden. Nou ja, ze wachten dus nog op een tweede lading en dan gaat het waarschijnlijk naar Italië. Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar in Italië ligt dan dat Amerikaanse schip te wachten, wat ervoor is ingericht om chemische wapens en de grondstoffen daarvoor. ...op zee te vernietigen. Nou, dan moet het natuurlijk eerst van de boot waar het nu op zit... ...moet het naar dat Amerikaanse schip, dat gebeurt dus waarschijnlijk in Italië... ...en dan gaat het daadwerkelijk begonnen worden met het vernietigen ervan. Ja, wanneer verwacht je dat het een beetje klaar is? Want als het zo moeilijk is om die haven al te bereiken... ...dan zal het nog wel even duren. Wat we weten, ook weer uit een cryptische zin van de OPCW... ...is dat wat er nu aan boord is gegaan van dat Deense schip... dat dat. ...van twee plekken in Syrië afkomstig is. We weten dat er meer plekken zijn waar uh, chemische wapens en de grondstoffen daarvoor vandaan komen. Hoe moeilijk het is of hoe makkelijk om daar vandaan overland naar die haven te komen... ...dat weet ik op dit moment niet. Daar kan vertraging opnieuw ontstaan. Uh, officieel moet deze fase van het vernietigen van de chemische wapens van Syrië... ...op 31 maart zijn afgerond. Nou ja... Die vertraging, die, die is er dus eigenlijk al, die kan eigenlijk alleen nog maar groter worden. Er is niet echt duidelijk wat er gebeurt op het moment dat die vertraging heel erg groot wordt en nee. misschien uh, sommige chemische wapens niet vernietigd worden. Ja, okay. um, het lijkt een soort van overmacht, zou je kunnen zeggen. Hè? Als er gevolgd wordt, dan kun je daar met een vrachtwagen niet langs. Maar dit deel van het plan, het transport naar de haven, dat is de verantwoordelijkheid van Syrië, okay. zegt de OPCW. Bedankt, en zij uh... moeten er dus voor zorgen dat alles op tijd in die haven komt. Dankjewel, Sander van den Hoorn vanuit Beirut. Zeg het maar. Vandaag met historicus en filosoof Bart-Jan Spruit. Welkom. Betaal je de schoonmaker zwart of wit? Lastige vraag, maar in België hebben ze daar al even wat op verzonnen. Ik ga me weer eens naar de kelder om te werken. Die stakker hij verdient maar zo weinig. Maar dat hoeft helemaal niet, want daarvoor hebben wij de check. Geen avondwerk, geen weekendwerk. De voordelen zijn vooral een vast contract. Dat het zo als het schoon is. Ja, dat is dus de oplossing in België. Bart-Jan spruit gelijk maar even met de bidder bloot. Heb je zelf een werkster? Ik ben op zoek naar een werkser. Oh. Dus, uh, ze kunnen bellen nu naar de EO en <laughs> zich aanmelden. Bellen, ik uh, ik ja. zit uh, dringend om verlegen. En, en wil je maar ik, heb, graag... ik heb wel jaren we, uh, werkser schatkist, ja, Wit of zwart qua betaling. Hartstikke zwart. Echt waar? Je hebt ja. ze allemaal zwart betaald. Ja. Ja. Ja. En daar schaam je je niet voor? Absoluut niet. Nee. Waarom niet? Uh, nou, ik ik denk gewoon dat uh, ook het voorstel wat nu gedaan wordt door de FNV. Lijkt me een heel ingewikkelde en dure oplossing... voor iets dat eigenlijk helemaal geen probleem is. Die dienstcheck. Want Wat ja. is het idee erachter? Uh, het idee erachter is dat ik niet meer mijn werk... ze zomaar aan het eind van de ochtend 50 euro mag geven. Maar dat Omdat... ik haar vier foutjes geef van 12,50 euro. En daarmee gaat zij uh, dan naar een bepaald kantoor. En dat bedrag van 12,50 euro wordt dan door de overheid aangevuld tot 20 euro, zodat daarvan uh, sociale premies belastingen... en verzekeringen kunnen worden afgedragen. Dat is toch een goede zaak? Nee, het lijkt mij... Eh, want het gaat uiteindelijk, deed iedereen natuurlijk van... nou, is het is leuk dat de overheid weer eens bijlapt. Maar het gaat om toch alles bij elkaar om een bedrag van 300 tot 800 miljoen. Een beetje een grote marge, maar goed, zo las ik het in de krant. Zo heeft de FNV het verteld. Ja. En dat is toch uiteindelijk een bedrag dat wij met z'n allen zelf gaan betalen. De, de, de overheid heeft geen geld, wij ge geven het geld aan de overheid. En bovendien denk ik van, waarom nou zo ingewikkeld? Het is een kleine sector die gebaseerd is een op, een, op een afspraak. Het zijn 400.000 werksters. Nou, Gelooft u dat? Nou, ja, dan zou 1 op, op de 40 is. Nederlanders werkster moeten zijn? Ik weet het niet. Ik wel, u dat u is het niet waar. Nee. Nou, al zou dus, het er maar 200.000 zijn. Nee, daar ja, dat, dat zouden het 8 miljoen moeten zijn. <laughs> maar ja, ze doen het in. meerdere, meerdere ja. mensen op een ochtend. Nee, ik denk dat het probleem een beetje wordt aangezet door de FNV... Hè, omdat ze natuurlijk voor iets een niet bestaand probleem... een oplossing hebben bezacht. Dus denk, ze maken we het, denken we het eerst een beetje aan. En de tweede plaats denk ik... waarom zou je dan nou niet zo'n zo vrij kleine sector... Eh, waarin afspraken worden gemaakt gebaseerd op wederzijds goedvinden van ja mijn, mijn vrouw uh, heeft werk. Ik heb er zelf geen tijd voor of ik ben er geen tijd voor te hebben. Jij, jij zoekt nog een baantje. Ik geef je 12,50 uh, per uur. Ja, maar Aan het eind je... van de ochtend we, uh, rekenen we af voor 50 euro. En iedereen is blij. maar of er die, er nou vier Ik ben blij, omluis... want ik hoef zelf die de badkamer schoon te maken of te strijken. De mevrouw of de meneer is blij, want die heeft iedere aan het eind van iedere ochtend 50 euro netto in zijn hand. Dat doet hij in een sigarenkistje. En hij kan aan <laughs> het eind van het jaar naar Amerika. Maar, maar ja, we leven toch in een land waar we ook de, de premies met elkaar betalen... en ook bijvoorbeeld die werksters willen beschermen... A, tegen als ze dat, arbeidsongeschikt raken. Of maar dat in de doen de WW. we al in hevige mate. Nou, nee hoor, die zijn toch niet beschermd als ze zwart werken? Oh nee, nee, maar ik bedoel... we betalen al heel veel premie en belasting. Nee, ja, bedoel, okay. We hoeven niet Jij iets denk, laat te gaan staan maar gaan buiten. Ja, ik denk we dat we niet iets moeten gaan verzin... om de premiedruk en de belastingdruk te gaan verhogen. Maar ik denk dat uh, iedereen, iedereen die zich aanbiedt... om dit soort werk te doen... weet van, oh ja, dit zijn de afspraken. Ik, ik, ik, ik wil dat zelf. Als ik ziek word, pech, want dan uh, werk ik niet. Uh, ik kan ook ieder moment... Uh, ieder willekeurig moment weer stoppen. Dus ik behoud ook mijn vrijheid. Dat geldt ook voor degene die zo'n werk inhuurt. Het lijkt mij prachtig dat het zo geregeld is. Het lijkt me volstrekt overbodig om daar weer 800 miljoen belastinggeld tegen aan te smijten. Confirmeren, heb jij een werkstuk? Nee, nee, nee, wij doen dat allemaal zelf. Het is heel ouderwetse. Ik denk dat dit, dit de aankondiging is, aankondiging is van de terugkeer van Melkert in de Nederlandse politiek. Ja, zou dat ja, zijn? Ja, dit, dit is een soort plannetje dat hij alvast heeft ingeschoven bij de FNV. Jij ja. zit er in ieder geval niet op te wachten. Duidelijk nee, bedankt, dank uh, bart Spruit. Ja. Morgen is de uitspraak van de oorlogsmisdadiger Siert Bruins. De vraag is natuurlijk: hebben we wat geleerd van het vervolgen van deze hoogbejaarde NZser?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 Kwetsbare ouderen zijn de dupe van woekerpraktijken met zorgflets. Veel ouderen hebben relatief veel te besteden en zijn daarom commercieel interessant. Maar misbruik ligt ook op de loer. Zorgflets met kopzorgen. In Altijd Wat, rond 9 uur bij de NCRV op Nederland 2. Vakantie? Maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn en andere cultuur leren kennen.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 Het is twee overal half Hier is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Verenigde Arabische Emiraten hebben geen verzoek gekregen... of de Israëlische voetballer Dani Mori van Vitesse het land mag bezoeken. Dat zegt de ambassade van het land in Den Haag. De ambassade zegt ook dat het de discussie over dat bezoek van Vitesse... aan de Emiraten met veel interesse volgt. Vitesse kreeg zaterdag van de autoriteiten uit de Verenigde Arabische Emiraten... te horen dat Mori vanwege zijn Israëlische nationaliteit... niet welkom was in het land. In Leeuwarden is een man doodgestoken op straat. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie heeft een verdachte aangehouden. De achtergrond van die steekpartij is nog onduidelijk. Baghera Boskalis heeft de gestrande olietanker... voor de kust van Marokko helemaal leeg gepompt. Doordat het schip vrij dicht bij de kust ligt... kon het Nederlandse bedrijf een pijpleiding aanleggen naar een olietank. En volgens Boskalis is een milieuramp voorkomen. En de eerste voorraad chemische wapens is weg uit Syrië. Een schip heeft de lading opgehaald in de haven van Latakia... meldt OPC en OPCW, de organisatie voor het verbod op chemische wapens. En die voorraad zal op zee worden vernietigd. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht krijgt u van Willemijn Hubert. Vooral in het noordoosten trekken nu stevige buien over ons land. Vanavond wordt het dan tijdelijk droog, maar vannacht gaat het in het hele land regenen. De zuidwestenwind blijft stevig doorstaan, is matig van kracht boven land. Na zee vrij krachtig tot krachtig en koud wordt het niet met minima rond 8 graden. Morgenochtend trekt de regen via het oosten het land uit. We hebben dan een wisselend bewolkte dag voor de boeg, waarbij het zo goed als droog blijft. En opnieuw is het erg zacht. De middagtemperaturen komen uit rond 11 graden. En de wind die zwakt wat af, wordt zwak tot matig kracht 2 tot 3. Donderdag is het ook nog 11 graden, maar dan regent het overdag. Daarna volgt een overgang naar kouder en droger weer met minder wind. Waar staan de files? Dat weet John Sahoka van de ANWB. Op 11 plaatsen is het nog langzaam rijden. Stilstaan over een lengte van 30 kilometer. De files was nu wel vrij snel op. De meeste vertraging nog in de regio Utrecht. Door een ongeluk op de A12 richting Den Haag... bij knooppunt Lunetten. Daar staat 5 kilometer. Wilson zijn inmiddels alle reizen ook weer open. Daar staat ook nog file op de A27. Komende vanuit Utrecht. 3 kilometer voor knooppunt Lunetten En op de A28 naar Utrecht. 2 kilometer voor knooppunt Rijnzweert. Dan de A16 richting Rotterdam. Bij de Van Brinoort. 3 kilometer vanwege de spoedreparatie. De speciale rijstok voor vrachtverkeer is daar dicht. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Er staat door een ongeluk. Bij Kuiken 3 kilometer. Bij Kuiken is de rechte rijstok dicht. Dit is de dag. Met Renze Klamer. Wat is de ufo die boven Bremen is gesignaleerd? We spreken er zo meteen over met ufo-deskundige Koen Vermeeren. Morgen hoort de oud ss Siert Bruins... welke straf hij krijgt voor het doodschieten van verzetsman... Albert Klaas Dijkema aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Arnold Karsken, journalist en voorzitter van de Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden. In het verleden heb je ook achter Bruins aangezeten. Gaat de rechter deze man nog een straf opleggen? Ja, ik, ik, ik, het is heel goed mogelijk dat hij een paar jaar uh, gevangenisstraf krijgt. Dat betekent voor hem eigenlijk levenslang natuurlijk. Hij is 92. Dan dus, uh. praten we er zo meteen over door. Ook nog aan tafel collega Margje Fixen en commentator Bart-Jan Spruit. Oh. Maandagavond werd er een Unidentified Flying Object, oftewel een UFO, gesignaleerd boven het vliegveld in het Duitse Bremen. Er werden vluchten gecanceld en pas na drie kwartier verdwenen ding van de radar. Of drie uur volgens mij zelfs. Duitsland staat voor een raadsel. Want was het wel echt een UFO of toch een drone of een luchtballon? We gaan het erover hebben met UFO-deskundige Koen Vermeer. Welkom. Hallo. Nog even voor alle duidelijkheid. Hoe definieer je precies een UFO? Een ongeïdentificeerd vliegend object. Dus we praten over iets in de lucht. Het is waarneembaar door het oog bijvoorbeeld. Of in dit geval ook door de radar. Een radar is natuurlijk geen persoon. Dus je kunt iedere emotie uitsluiten. Dus een radar... Ping wordt wel gezien als fysiek bewijs. De luchtverkeersleiding zelf zei het volgende. Gisteravond zichtte onze Loze plotseling een onbekend Flugobjekt, dat weder op dem radar was noch bestand. bestond. Het was beleuchtet, ganz normaal. Dat had ons in totaal tussen 18 en 20 uur in Atem gehalten. U heeft zelf ook wel gelezen wat de berichten uit Duitsland waren. Denkt u dat het hier gaat om een UFO? Ja, ik denk het wel. En als dit de eerste keer was, dan kun je natuurlijk zeggen... nou ja, goed, dat zal wel iets fout zijn gegaan. Maar de afgelopen jaren horen we van verschillende kanten... Uh, dat er uh, UFO's boven vliegvelden hangen. Bijvoorbeeld in China of in Zuid-Amerika. Zelfs boven uh, Londen is dat uh, afgelopen zomer is pas naar buiten gekomen geweest. Amerika. Dus er is geen continent wat zeg maar, niet af en toe het hele vliegverkeer stillegt... vanwege dit soort zaken. En dat is geen sinecure. Want als je een vliegveld stillegt... dan moeten honderden, zo niet duizenden passagiers worden omgeleid. Dat is zeer kostbaar en degene die daarvoor moet beslissen... Ja, die heeft een hele zware taak om, om niet te denken van: god, dit is een klein ballonnetje of iets, een grap van iemand, of wat dan ook. Maar hoe komt dat voor, per jaar? Dat echt een luchtveld wordt, wordt stilgelegd vanwege zo'n ufo? Nou, een aantal keer. Ik denk tussen de 0 en de 10, wat we ervan weten. We weten natuurlijk ook een aantal dingen niet. Eh, niet alles komt zo direct in het nieuws. En daarom vind ik deze waarneming ook wel bijzonder. Ja, nu zegt ook, eh, aan het begin van het uur zei je eigenlijk is er pas echt een ufo als een, een waarnemer van een luchtveld, het zegt. Want die kan pas echt goed beslissen: is dat geen drone of geen luchtballon? Want dat gebeurt ook wel eens, hè. Ja, er moet natuurlijk heel snel besluiten worden genomen op zo'n. Moment, hè, want de luchtverkeersleiding moet beslissen over de veiligheid. En uh, dat is maar goed ook. Want als je met z'n 300 in een vliegtuig zit en er zou iets fout gaan... ja, dan zijn de poppen natuurlijk wel aan het dansen. Dus hier wordt niet lichtzinnig over gedacht. Is het een, is het een beetje een nieuwe trend ook de afgelopen jaren? Worden er steeds meer, steeds meer waargenomen? Afgelopen zomer ook al bij Heathrow in Londen? ja. Dat weet ik niet. Ik vind dat moeilijk om te zeggen. Mijn indruk is van wel. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit... dat we allemaal technische apparatuur hebben. Zelfs de meeste mensen hebben een telefoon en een camera. Dus er wordt heel snel het een en ander geteeld. Dat wil niet altijd zeggen dat het een ufo is. Heel veel mensen die niet veel weten... moeten maar gokken wat het is. En daarom kijk ik ook voornamelijk naar getrainde waarnemers. En gelukkig hebben we daar over de afgelopen 20, 30, 40... vanaf de Tweede Wereldoorlog zelfs... tienduizenden van... die met hele bijzondere verhalen komen. En echt niet zeg maar hun carrière in de waagschap willen stellen. Want je wordt nogal geridiculiseerd. En als je waarnemer u bent... Zelf ook? Ik mag mezelf getrainde waarnemer noemen, ja. Maar ik bedoel, wordt u ook geridiculiseerd? Ja, uh, dat mag ik wel zeggen. Ja. Ik bedoel, sinds het moment dat ik me er... Uh, nadat studenten YouTube-filmpjes hebben gestuurd... over UFO's die vanuit de Space Shuttle... werden gefilmd en waar het NASA-logo bij stond... ben ik me daar goed in gaan verdiepen. En ik moet eerlijk zeggen, daar viel mij wel... het een en ander, de schellen van de ogen, moet ik zeggen. Ik wist niet dat het dossier wereldwijd... zo lang speelt en zo diepgaand is. Nu nee, heeft u een print voor u liggen. Ja. Is dat terrein? En u kunt u beschrijven nou, waarom het staat? Een, ik, volgens mij was het 2010 of 11. Uh, uh, waren er boven Chinese vliegvelden. En daar praat je toch ook over serieus luchtverkeer. Uh, uh, ook vliegvelden stilgelegd. En daar zijn wel foto's van. En filmpjes van uh, verschenen. Ik kan natuurlijk niet zeggen of dit nou een toestel is of niet. Maar uh, er is dus nooit opheldering gekomen. En dat hoor je dus vaker ook. Dus we moeten gewoon de komende dagen wat vaker het nieuws bekijken. Of ze in Bremen of op andere plekken in de wereld. Uh, kunnen achterhalen wat het geweest is. Want ik nogmaals. Ja, wat ik zie is een witte vlek en wat stralen ja, eromheen. Ja, dat, dat heb ik ook begrepen dat het in Bremen is gezien. Er zijn ook uh, lichten naar beneden gekomen komen vanuit die, die UFO. En uh, iemand beschreef het als een helikopter zonder lawaai. Nou, ik kan u vertellen, als luchtvaardeskundige... een helikopter maakt een ongelooflijke lawaai. Dus als je iets ziet stilhangen, dat is al bijzonder, want de meeste vliegtuigen moeten bewegen om in de lucht te blijven. Dus een helikopter met stralen naar beneden, maar hij maakt geen geluid en hij is na drie uur ineens weg. dan is het nog bijzonder. Dan ik, hebben ik, we het iets speciaals. Ik ja. zie wat Argwaan aan het blikken aan de tafel van Bartjan Spreuter en het Karskens. Ja, Arnold, nou adieuze. ja, je zegt, een helikopter maakt heel veel lawaai. Ja, als je ernaast staat, maar. Als zo'n zo toestel een kilometer hoog vliegt en er is wat wind, eh, dan, dan hoor je niks. Dus ja. Het dus, nou, is een bestrijding maar ik, ik wil even weten: gelooft u in een buitenaardse wezens die, ja, nou, die dan. Je maakt heel snel de overstap van ongeïdentificeerd, wat ik me ja. nog heel goed kan voorstellen, ja, wat ja. is dat, naar buitenaardse. Ja, ja. Als, als er nou, nou die buitenaardse dingen zijn. Waarom zouden die dan niet eens een keer landen Nee, maar ik, ik, begrijp, heel goed. ik begrijp heel goed dat er heel veel vragen zijn... naar aanleiding van dit fenomeen. En inderdaad, ik heb er een boek over geschreven... Ufo's bestaan gewoon, omdat ik duizenden uren studie heb gedaan hiernaar. Ja, Oké, okay, Ufo's van, bestaan, maar bestaan buiten ja, de Ja, gelegd. Gelegd. de link wordt gelegd. Ik heb bijvoorbeeld geskyped bij de boekpresentatie met Edgar Mitchell... en dat is de zesde man op de maan. Die man is zo goed geïnformeerd... en bovendien natuurlijk met een staat van dienst die redelijk onberispelijk is. En hij vat het samen namens heel veel deskundigen. Hij zegt ufo's bestaan. Een deel daarvan, een deel daarvan is buitenaard. Overheden weten dat, maar vertellen dat niet. Dat is in het kort zijn boodschap. En dat ja, wordt waarom bevestigd. zouden ze dat niet vertellen? Dat, oh, dat geloof ik dus niet van oké, okay, als ze bestaan, bestaan ze. U roept het, dan, of u het nou roept, of een minister roept. Dat maakt er aan zich toch niet uit. Nee, dat maakt ook niks uit. Alleen wat ik doe, is oproepen aan universiteiten, overheden, om in ieder geval de dossiers hierover te openen. Want die zijn op dit moment nog steeds uh, Achterslot en Grendel. En waarom zouden ze dat Achterslot en Grendel ja, maar, willen nogmaals, houden? Ja, nogmaals, daar komen zoveel vragen. En dat zijn terechte vragen die je stelt. Ik kan daar wel over speculeren op dit moment. Maar, zolang maar wij deze geen... vraag dan. Waarom ja? zouden ze ze Achterslot en Grendel houden? Laat ik daar heel kort over zeggen. Dat zegt Edgar Mitchell ook. Uh, als het waar is dat het buitenaards contact is, dan verandert onze planeet uh, rigoureus. Dus alle systemen gaan veranderen. Onze religies, onze politiek. Maar ook vooral, en dat is mijn interesse, onze technologie. En dan praat je dus over het overbruggen van grote afstanden. Dat is al heel bijzonder, want dat kunnen wij op dit moment niet. En je praat over een energietechnologie uh, die totaal anders is, en onze natuurkunde die Ach, totaal anders is dan die van hun. Acht u de dat kans dat... groot dat het dus zeg maar, buitenaards is, ja, dat, is dat misschien goed. sommige overheden of geheime diensten dat al weten, maar dat ja, het voor ons geheim ja, wordt gehouden? Ja, dat wordt door alle getuigen die daar enigszins kijk op hebben en veel meer weten dan ik... wordt dat bevestigd. Maar wat daar altijd jammer is, dat is bij ja, dat ja. bij... Zeg maar, voor gewone mensen tamelijk fantastische theorieën. Dat er altijd gelijk ook een complottheorie bij ja. komt. En dat maakt het voor mij altijd zo... Bijvoorbeeld ongeloofwaardig. Ja, dat is prima dat u dat vindt. Alleen de geschiedenis staat wel vol van complotten en samenzweringen. Dus die zijn er op deze planeet. En da da daar staat de geschiedenis. U, u als historicus moet dat ook weten. Die zijn er gewoon. De vraag is alleen, is het in dit geval ook zo? En dan zeg ik nogmaals, de mensen die het kunnen weten uit mijn vakgebied... die ik serieus moet nemen omdat ze echt staten van dienst hebben... en serieuze waarnemers zijn. Dan zeg ik, jongens, ja, hier moeten we het dus echt over hebben. Hopelijk komen we er snel achter of er, of er echt iets van waar is. Bedankt in ieder geval, Coen van Meer, voor de sekundige en werkzaamheden... de universiteit in Delft de directeur van de Nederlandse aardoliemaatschappij, Bart van der Leemput, onderbrak vanmiddag zijn nieuwjaarsreceptie. Hij ging naar buiten om een tiental boze Groningers aan te horen. Die waren naar het hoofdkantoor van de NAM in Assen gekomen om maar eens weer hun ongenoegen te uiten over de gaswinning in hun provincie en de daarbij horende aardbevingen. Dus het nou, dialoog en daadkracht Hier staan we, en wij staan hier ja. voor onze veiligheid. We staan hier niet om een miljard te claimen, we staan hier niet uh, om... Weet ik wat het gaat om niet om schade... Die schadeafhandeling moet sowieso gewoon goed zijn, daar hoeven we niet eens om te vragen. Waar wij om vragen is veiligheid. Dat we gewoon veilig in onze eigen huizen kunnen wonen. En dat mijn huis weer mijn vriend is, in plaats van mijn vijand. En daar kunt u mede voor zorgen. Ja, nou, ik ben blij dat u dat vertrouwen dan in me heeft. Ik denk dat het niet alleen kan dat we dat samen moeten doen. Maar waar we het heel erg over eens zijn, is dat die veiligheid het eerste is. Ja. Want u zegt het, en ik hoor het ja. van iedereen en ik voel het zelf ook zo... op het moment dat je niet meer veilig kunt zijn in je eigen huis... nou, dan, dan is er iets heel groots aan de hand. En dan moeten we niet zeggen van, ja, we gaan dit of dat doen. Dat moeten we aanpakken. Daarom komen we iedere keer weer terug. En dan ja. gaan we morgen en overmorgen. En we blijven een jaar lang, al vallen we de dood bij neer. Ik bedoel, die ja. veiligheid, dat staat voor ons ja. voorop. Ja. En dat, daar, daar moeten we hierop aandringen. Daar moet minister Kamp nou eindelijk eens een keertje met respect naar ons toe over praten. En hierop. Ik bedoel, als ik lees dat er nog nooit zoveel gas gepompt is, dan ben ik bang. Ja. Nou, en boos. En die en boos. Heel ja. boos. Ja, maar bang ben ik Je wordt ook niet serieus genomen. Gisteren is er iemand bij mij thuis geweest van het CDA. De fractievoorzitter. Die heb ik door mijn huis meegenomen om te laten zien wat er aan de hand is. Mijn huis is op vijf gestort. Gestut. Ik kan nergens meer heen. Het is over voor mij. Ik loop bij 60 jaar. Voor mij is er geen toekomst meer. Dus het is allemaal niet zo mooi als jullie je voors, uh, voorspiegelen, want het gaat maar om één ding en dat is de poen. Ik ben slachtoffer en mijn kleinkinderen durven niet eens meer in mijn boerderij te komen. Ja. Omdat ze bang zijn dat ze een dak op hun hoofd krijgen. Ik, ik spreek mensen die dat zeggen, we hebben, geen, fruit, fruit, we, hebben, we hebben geen macht meer. Zelfmoord het is het enige wat we nog kunnen doen. Willen jullie ons dan eerst kapot hebben? Jullie hebben dadelijk dood op je geweten. Hoe, wat doet dat nou met u? Wat dit doet met mij is, dit grijpt mij aan. Wij komen langs, dat zeggen we u Bij toe. Wij 60 gaan 60.000 gezinnen? De... Nee, dat kan niet, dat snapt nee, beloofd, u, dat is onmogelijk. Want het is ook niet. 60.000 gezinnen gaan Dat kan ik niet beloven, gaan we ook niet doen. Nee. Dus deze start. Ja, maar dit is wel deze start. U hoorde een reportage van NOS-verslaggever Roer Pauw. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Heart can't be that bad When it's through It's through Fake with twist of both of you So come on baby Come on over Let me be the one to show you I'm the one who wants to be with you Deep inside I Mr. Big, to be with you. De rechtszaak tegen Siert Bruins komt morgen tot een einde. De hoogbejaarde werd lang geleden in Nederland al veroordeeld als oorlogsmisdadiger. En toch heeft hij een lang en vrij leven kunnen genieten. Dat kunnen oorlogsslachtoffers hem niet nazeggen. Rustplaats van A.K. Dijkema, gevallen te Appigedaal, 22 september 1944. Sier Bruins. Vanaf september vorig jaar staat hij in het Duitse Hagen terecht... voor betrokkenheid bij de moord op verzetsman Aldert Klaas Dijkema. In 1944 was dat. Den vaderland getrouwen blijf ik tot in de dood. Morgen wordt dus het oordeel geveld over Sier Bruins. En vandaag bij ons in de studio de jager op oorlogsmisdadigers in Nederland. Ze zorgde hij bijvoorbeeld voor dat Frans van Anraat achter de tranen verdween. Arnold Karskens, goede avond. Goedenavond. goedenavond. 70 jaar later, wat zegt dat? Dat zie je Bruinsmorgen als 92 jaar een zich wordt uitspreken. Nou ja, dat het een aanfluiting is voor de rechtsstaat natuurlijk. Hè. Dat iemand pas 70 jaar terecht staat voor een moord die hij heeft gepleegd. Dus uh, uh, dat maakt het een geval extra triest natuurlijk. Hè. En het is gewoon een onschuldig iemand uh, terechtgesteld door de nazi's. Ja. En we hebben, we hebben het al die tijd geweten. En hij is eigenlijk nooit voor veroordeeld geweest. Het is uh, bekend terrein van jou. Je hebt al eerder geschreven bijvoorbeeld over oorlogsmisdadiger Klaas Karel Faber. Is deze sierbruis nu echt een beetje de laatste Nederlandse nazi-oorlogsmisdadiger? Uh, die, die nog leeft en die... Uh, die berecht wordt? Nou ja, um, die, die berecht worden. wordt wel. In Nederland leveren ook nog stee, uh, veroordeelde oorlogsmisdadigers. En uh, het Simon Wiesentaalcentrum is nog bezig met een andere Nederlander. Uh, ik, ik ken naam, namelijk, ik mag hem niet noemen. En, uh, en nou zullen we al of mogen uitgaan dat het in ieder geval uh, de zaak Sjid Bruins... Een beetje toch wel het laatste of de ene laatste is. En je noemt die naam dan niet van die andere omdat dat, dat belemmert jouw onderzoek misschien? Of, uh... Ja, ja als je, als je, ik zeg altijd: als je jaagt, moet je niet de vervaren vooruit sturen. Nee. <lacht> Hoe komt het dat, dat wel Nederlanders toch echt wel zo'n zo hekel hebben aan het zitten... maar dat het zo lang heeft geduurd? Voordat we al die mensen hebben opgezocht en, en berecht. Nou ja, dat is eigenlijk al direct begonnen na de Tweede Wereldoorlog. Als je dan weet dat er iets van 165.000 fouten Nederlanders waren in 1945. Er zijn er ongeveer 50.000 van voor de rechter verschenen. Hè, lichte gevallen en zware gevallen. En in 1957, 1955, dus 10 jaar na de Tweede Wereldoorlog, zaten er nog maar 365 vast. Hoe kan dat? Nou ja, politici die heel opportunistisch dachten... van nou ja, laten we het maar uh, uh, voorzichtig doen met de Duitsers... want anders lopen ze misschien wel over naar de communisten. Dat speelt natuurlijk. We hadden koningin uh, uh, Juliana getrouwd met een oud SSR. die bijvoorbeeld uh, de grootste misdadiger, die Lakers... Uh, niet ter dood wilde te veroordelen. Nou <laughs> ja, ja, je maakt iedere dag mee dat... Uh, uh, Prins wordt uh, Ja, thuis. nou ja, maar het, het, het, is, het is natuurlijk wel het feit dat Willy Laag Dus hij was verantwoordelijk voor de, ex, uh, voor de deportatie van uh, Amsterdamse Joden. En ook uh, verantwoordelijk voor uh, heel veel uh, executies van verzetsmensen. Um, die was wel ter dood veroordeeld, maar Julianen weigerde tot twee maal toe het doodvonnis te tekenen. En op een gegeven moment is hij in 1966 vrijgekomen, zogenaamd omdat hij terminaal ziek was. En dan heeft hij nog gewoon nog vijf jaar geleefd. Nou ja, kijk eens, dus dat is nou de mentaliteit geweest in Nederland. Dus dat we de ergste ploerten lieten we eigenlijk gewoon heel makkelijk lopen. En nou, dat zie je eigenlijk tot, tot op de dag van vandaag terug. Want denk nou niet. Dat met Sier Bruins er geen oorlogsmisdadigers meer op Nederlandse bodem rondlopen of hebben gelopen? Jij bent voorzitter van de stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden. Jullie willen dat zoveel mogelijk van die oorlogsmisdadigers ook echt achter de tralies komen. Er zijn namelijk nog een paar andere Nederlandse oorlogsmisdadigers. VV ook in Nederland. Van Anraad leverde in de jaren 80 grondstoffen voor gifgas aan Saddam Hussein. Voor deze wij... Is Guus Kouwenhoven schuldig aan wapensmokkel en oorlogsmisdaden in het Liberia van Charles Taylor? Volgen uit de wet oorlogsstrafrecht. Ja, zijn dat uh, voornamelijk, uh, ja, wat voor mensen zijn het eigenlijk? Zijn dat veel natie? Mensen uit de nou, nazi Nou ja, of... zei, kijk eens, je kunt ze bij je onderdeel. Je hebt dus de naties, zoals hier het Bruins. Je hebt natuurlijk de zakenmensen, zoals Kouwenhoven. die uh, samen heeft gewerkt met uh, Charles Taylor. veroordeeld tot levenslang, of 50 jaar of zo, wat... uh, wegens uh, oorlogsmisdaden. Wat hebben dan precies op zijn geweten? Nou, hij, hij heeft gewoon samengewerkt. Hij heeft gezorgd uit een haven daar, in, in in Liberia. En daar kwamen de wapens naar binnen. En uh, hij heeft ook wapens, oh, sorry, uh, uniformen en, en legeronderdelen uh, ter beschikking gesteld aan, aan diezelfde uh, Charles Taylor. Staat nu trouwens nog steeds terecht, die zaak loopt nog steeds voor het, uh, het gerechtshof in, uh, in Den Bosch. Nou, en vandaar leveren natuurlijk de grondstoffen of chemische wapens aan zijn. En nou, dat zijn dus de zakenmensen, maar je hebt natuurlijk ook nou, honderden asielzoekers in Nederland die gevlucht zijn, bijvoorbeeld uit Afghanistan... die onderdeel hebben uitgemaakt van de, van de geheime diensten. En, en ik, ik ken bijvoorbeeld een geval, een, een is een Irakees. Een Koert, die is in Baghdad veroordeeld, ter dood... wegens genocide, volkerenmoord. Die is naar Nederland gevlucht. Hij leeft hier voor een uitkering, vliegt al af en toe nog wel eens een keer terug... Naar Irak. Dus ik bedoel nou, Noord-Irak. Hoe kan het dan dat daar hier niet op en, wordt? Niet en op gelet? Die, die gast, die gast die woont drie kilometer van het ministerie van Justitie in Den Haag. Ja. En justitie weet dat. Oh, ze ze, het ook ze weten het ook nog? Ze weten het ook nog. Ik heb ze het onder de neus gevreven. Ze weten het heel goed. En ik weet ook dat, dat, dat ze ooit wel eens hier onderzoek hebben gedaan. Maar wat maar, zegt kijk, justitie de dan een, tegen jou? Kijk, dus aan de ene kant profileren we hè. Den Haag dan ja, wel als de internationale hoofdstad van justitie. Maar aan de andere kant laten we gewoon dat soort mensen lopen. Maar wat zegt justitie dan tegen jou? Wat, wat geven ze als reden? Nou, zo wat ze ze, wat zijn. Nou, nee. nou ja, oké. Okay. En wat ze zeggen, van, ja, we doen geen uitspraken over individuele zaken. Maar eigenlijk wat er gewoon om neerkomt. Kijk eens, als, als niemand zich gedrukt maakt, Nou ja, waarom zou je dan druk maken om zo? individueel geval. En waarom maak jij je er wel zo druk over? Nou, kijk, ik ben oorlogverslaggever. Ik kom dus vaak in die gebieden. Dat zijn de veroorzakers van ontzettend veel ellende. Dat zijn de veroorzakers van die enorme vluchtelingenstromen en dergelijke. Als je die het idee geeft van, nou ja, kijk eens, je kunt doen en laten wat je wil. Je kunt mensen worden. Je kunt ze ook nog eventjes het geld afhandig maken. En je vlucht naar Nederland. Nou ja, en je hangt een schielig verhaal op. Dan doen ze hier niks. Nou ja, goed. En daar, tegen dat systeem, dat in heel Europa, trouwens, leeft, verzet ik mij en nog wat andere mensen. Maar leg je dan nog bepaalde focus? Want ik kan me voorstellen dat zo'n sierbruin denkt ja, die man is 92. Die heeft misschien nog een leven. Ja, dat is 92, dus de slachtoffers zijn niet zo oud geworden. En kijk eens, en daar gaat het ook om. Nee, nee, kijk eens wat het om gaat: is dat je oorlogsmisdradigers nooit het idee moet geven... van nou ja, na 30, 40 jaar zoeken ze me niet meer. De, een straf, ook al komen ze nooit in de cel... is dat ze toch zelfs denken van... Nou, nou, misschien komt toch eens een keer die klop op de deur. Maar wie en dat gebaat. gevoel moet je ze geven. Wie is gebaat dan als zo'n sierbruins nog voor De slachtoffers, de, de, de familie uh, Dijkenma. Kijk eens, als dat toevallig nou... Uh, jouw oom is geweest of zo, of jouw ja. opa... dan zou je toch ook denken van... ja, waarom mag zo'n ploet wel in Duitsland wonen en, en, en leven... En, en niet in Nederland? Dat is toch, ja, dat is toch niet uh, conforme uh, rechtsstaat. Dan is het niet bijvoorbeeld beter om de focus te leggen op juiste oorlogsmisdaders van bijvoorbeeld de afgelopen tien jaar? Die hier onderdak zoeken zo iemand als jij beschrijft en die gewoon nog leeft, uh, jong is en niet, niet eens vervolgd wordt? Nou ja, ik, ik kom, de Tweede Wereldoorlog heeft natuurlijk in, in mijn familie een bepaalde een, een, een, een ges, ges, geschiedenis. Dus daarom maak ik me druk om. En ik, het, zolang het maar een, een Nederlandse invalshoek is, dus als, als het Nederlandse slachtoffers betreft of Nederlandse daders maak ik me er druk om. En of het nou gisteren is geweest of vijftig jaar geleden, net wat ik zeg, het maakt aan zich niet uit, want de, de, de daad blijft even verschrikkelijk. Martin Spruit, vind jij dat ook als historicus? Dat dat zoiets nou, niet mag verjaren? Als ik bij, bij die man als meneer Bruins, dat dan denk ik aan die documentaire van een paar jaar geleden van de VPR over die zwarte soldaten. Waren eigenlijk waren verschrikkelijke verhalen, maar ook hele trieste verhalen als je de achtergrond van die mensen hoorde. Die hebben dan deelgenomen uh, bij de Waffen-SS, hebben ze dat aan het Oostfront gevochten of zo. Dat denk ik ja. Maar dit iemand die dus een andere Nederlander, die meneer Dijkema, uh, jong van het leven berooft en daar 70 jaar lang mee wegkomt. Ik denk, ik kan me heel goed voorstellen dat je of dat dat deel ik eigenlijk met meneer Karskens. Uh, uh, gevoel van rechtvaardigheid, van desondanks. Hè, al is maar als genoegdoening tegenover de nabestaanden van Dijkema. Sorry jongen, ga je toch de rest van je leven knorren? Dus je maakt onderscheid in wat er wel niet voor jou is. Ja. Nee, nee, nee, nee, en ook zeg maar, de, of je nou zeg maar als jongen van 16 in een dolle bui bij de WAF-SS dienst hebt genomen, of dat je zeg maar wel bewust iemand anders hebt doodgeschoten. Ja, nee, hij dat was, was, was bij de sigreidsdienst. Het ja. was dus niet iemand die had, uh, uh, alleen maar in Oostland heeft gezeten. Nee, hij is er trouwens wel geweest. hoor. Maar, maar het hij heeft gewerkt dan bij... We moeten afsluiten, heren. je Ik ga onze gasten van vanavond bedanken. Dat zijn Arnold Karskens, Koen Bart-Jan Spruit, Peter Vos... en ook collega Margie Fixe. Straks in Kunststof regisseur Pieter Kuipers... die een film in het Limburgs heeft gemaakt. En wij zijn er morgen weer. Dit is 7 januari 2014, dit is de dag van Diederik. De deelnemers van Utopia, de nieuwe reality show van John de Mol, hebben de ideale samenleving gecreëerd. Dat maakt de SBS6 vandaag bekend. Volgens John de Mol moet elke beschaving gebaseerd zijn op onderling respect en 150 camera's die alle deelnemers 24 uur per dag in de gaten houden. De otter is terug in de Randstad. Voor het eerst in 30 jaar is het dier gesignaleerd in het groene hart. In Amsterdam en Den Haag gingen duizenden mensen met vlaggen de straat op om het nieuws te vieren. De bevolking van de Randstad keek al decennia uit naar de terugkeer van het marterachtige zoogdier. Hoogleraar Peter Nijkamp van de Vrije Universiteit heeft zich schuldig gemaakt aan zelfplagiaat. Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad. Collega-hoogleraar Diederik Stapel vindt de zelfplagiaat onvergeeflijk. Als wetenschapper heb je de plicht om elke keer iets nieuws te verzinnen. Dit was de dag van Diederik. Goedenavond.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 Het rode boekje van Tempo Team. Daarmee weet u bijvoorbeeld direct welke gevolgen de nieuwe ziektewet voor uw organisatie heeft. En zijn gelijk al die onbegrijpelijke afkortingen helder. Kijk op Tempo Team.nl. Alles draait om veerkracht. Tempo Team. Accountview bedrijfssoftware huren? Kijk op vismasoftware.nl slash huur. Dit is Radio 1.